Of een kamp met het Op veel plaatsen in het land is het openbaar vervoer ontregeld... vanwege de schade die storm Younes heeft aangericht. ProRail is bezig beschadigde bovenleidingen te herstellen... maar dat duurt nog even. De hele ochtend rijden er nog geen treinen. In Amsterdam ondervindt het tramverkeer veel hinder... door beschadigde bovenleidingen en in Rotterdam ligt de metro stil. De storm heeft gisteren vier levens geëist... allemaal als gevolg van omgewaarde bomen. Rond kwart over twee vannacht trok het KNMI het weeralarm in... maar plaatselijk komen nog flinke windstoten voor. President Biden zegt dat Rusland met een inval in Oekraïne verantwoordelijk zal zijn voor een catastrofale oorlog. Hij is ervan overtuigd dat president Poetin al tot een offensief besloten heeft met als doel de hoofdstad Kiev. Biden benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te deescaleren door middel van diplomatiek overleg. Rusland zegt juist bang te zijn voor een Oekraïnse aanval op Donetsk, Donetsk en Luhansk. De twee oost oekraïnse regio's die zichzelf onafhankelijk hebben verklaard. Lokale leiders hebben besloten de bevolking te evacueren. Het blijft nog maanden onduidelijk wat Schiphol moet doen om nieuwe vergunningen te krijgen. Het probleem is complex en kost tijd, schrijft minister Harbers van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Hij heeft een onderzoeksbureau gevraagd te kijken hoe Schiphol schade aan omliggende natuurgebieden kan beperken, bijvoorbeeld door minder vluchten of door het uitkopen van omliggende boerderijen. De Canadese politie heeft gisteren zeker 100 betogers in de hoofdstad Ottawa gearresteerd. Ze demonstreren al weken tegen het coronabeleid van premier Trudeau. De sfeer is schimmig. Betogers zeggen dat ze weigeren te buigen voor machtsmisbruik. Volgens de politie hebben betogers agenten aangevallen en geprobeerd hun wapens af te pakken. Het weer, minder wind, maar boven het land is er nog wel windkracht 5. Aan zee is windkracht 7. Verder eerst zon, vanmiddag bewolkt en vanavond regen. De wind wordt dan langs de westkust stormachtig, kracht 8. Het wordt 8 of 9 graden. Ook morgen regen en vrij veel wind, maar wel zacht. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De A10, de ring van Amsterdam, is dicht bij Landsmeer door stormschade. Je kunt beter omrijden via de ring west en de ring zuid. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Toebak leeft. Anastasia, hoor je hier op de Zandvoortse Radio bij Toebak Leeft. En nog even zonder Toebak. En volgende week ook nog. En dan is de heer er gewoon weer. Uh, die u vast wel mist uh, in deze vroege ochtend. Ja, nou ja, hij mist het ook hoor. Want uh, ja? hij, hij vindt, uh, als ik hem nou weer ga zien... Dan, uh, dan is het vier weken geleden voor hem dan, weet oh, je wel. Want ja. uh, drie keer niet geweest. Dus vier weken geen radio gemaakt. Nee. Dus nou ja, hij is vast wel helemaal bijgekomen. Want hij heeft het altijd erg druk op. Want hij maakt altijd... Voor uh, vandaag de dag zoekt hij ook allerlei uh, fragmenten op en zo. En daar is hij goed in met knippen en plakken van radiogeluidsfragmenten. Ja. Dus vandaag moet het even zonder doen. Maar we kunnen misschien... Uh, misschien heb je een, een, wapper, een wapperend geluidje voor het eerste bericht wat jij gaat zeggen hierover. Over... Ja, want het is 85 nee. jaar geleden dat wij een, uh, een vlag hebben in Nederland. Maar daartoe is het koninklijk besluit genomen, hè? De koningin ja. Wilhelmina. Ja, en daarin dus... staat... Wat zeg je? Dat, daarin stond dus dat rood, wit en blauw... de kleuren van de vlag van het Koninkrijk de Nederlanden. Uh, dat, dat de kleuren zouden zijn. Maar ik, ik wist niet helemaal niet. Ik dacht van nou ja... In de, in de Eerste Wereldoorlog was het ook al rood, wit, blauw. Maar het had zomaar een oranje vlag kunnen zijn natuurlijk. Ja, ik, ik, ik zou het eigenlijk niet, niet weten. We, weet, weet jij dat? Had, had, is het altijd zo geweest? Of denk je van... Nou ja, in 1937 is het besluit vastgenomen. Ik vind ja. het wel heel apart. Maar ja, het staat wel... Uh, symbool voor, de, voor Nederland. En uh, ja, kleuren, de kleuren worden op een bepaalde manier benoemd. Maar over de afmetingen zijn er geen voorschriften. Er staat eigenlijk helemaal niets bij voor de rest. En uh, er staat ook de Hollandse vlag voor 1572 tot 1810. was ook rood-wit-blauw, zie ik nu. Alleen een andere kleur blauw. Ja, Do ja het is nu donkerder. Ja, ja en uh, je had ook een gevecht tussen... Uh, Hollandse en Spaanse schepen op het Haarlemmermeer. Dat is een schilderij van Hendrik Cornelis Vroom. En daar was de driekleur toch ook al rood, wit, blauw. Maar het was nu inderdaad 85 jaar geleden... dus in een koninklijk uh, uh, besluit dat het echt ondertekend is... en vaststaat dat het ook nooit aan getornd mag worden. Dus dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Alweer 85 jaar geleden. Ja, en uh, in de vlag van Drenthe wordt tien jaar later aangenomen... En dat is een hele bijzondere vlag, want die is dus gewoon uh, rechthoekig. En uh, de vlag is ontworpen dus door Gerlof Bontekoe. En uh, het is dus eigenlijk uh, een rode baan aan de bovenkant en aan de onderkant. En uh, er staat dus eigenlijk een, een soort toren van een schaakstuk, zeg maar, staat in het midden. En dan aan allebei de kanten drie sterren. Maar en dat... Die is dus tien jaar jonger. Die is dus uh, dit jaar 75 jaar geleden dat hij... Uh, Vastgesteld. Dus ik ben benieuwd of ze daar in Drenthe nog een feestje van maken. Ja, Kijk, nou, er is dat... altijd weer ergens een slinger omheen te uh, leggen, hè? Tot? Ja, als het voorzond, voor Zandvoortse vlag was wel. Ja, <laughs> ja, dan moeten we ook eens kijken sinds wanneer dat is. Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd gaan naar. We Zoek eens... jij dat even op? Ja, nou, we gaan nu nog even door met het nieuws van uh, 19 februari door de jaren heen. Dus uh, ik weet ik heb nog wel wat. In 1674, toen was de vrede van Westminster... Ja. En uh, dat is dus een uh, vredensverdrag tussen Republiek der Zeven Verenigd Nederland... en het Koninkrijk Engeland. En dat maakt een einde aan de derde Engels-Nederlandse oorlog. Dus we hebben nog wat uh, gevochten hoor met Engeland. En uh, een onderdeel van deze overeenkomst, dat is heel ernstig... is dus dat de kolonie van Nederland, en de, de, de, de kolonie Nieuw-Amsterdam... die kwam onder Engels gezag. En ze hebben het hernoemd tot... New York! New York was van ons... En dat hebben ze dus uh, inderdaad dan. Uh, het is nou uh, 350 jaar geleden zo'n beetje. 348 jaar geleden of zo. Is dat gebeurd. Dus uh, ja, dat is toch eigenlijk. Uh, de grootste domheid van Nederland ever. Anders was New York van ons geweest. Maar dan waren we heel groot. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat vind ik altijd wel een mooi verhaal. Dus. Even uh, nog meer vernieuwd. Uh, in 1921 maar hadden ze in België eindelijk stemrecht voor de vrouwen. Dus uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Maar volgens mij was het in Nederland trouwens. Het waren nog maar de gemeentelijke verkiezingen. Dus in, in Nederland denk ik van uh, wanneer is het in Nederland? Volgens mij was het in Nederland nog later hoor dat, uh, dat vrouwen mochten stemmen. Dus in België was het relatief toch wel, uh, wel vroeg. Dus uh, ja, nou, het is niet anders. Ik zit even te kijken trouwens. En in 2008 Fidel Castro. Die kondigde zijn aftreden aan als president van Cuba. Dus uh, ik weet ook niet of hij eigenlijk nog leeft. Volgens mij leeft hij nog wel, Fidel Castro. Weet jij dat toevallig? Dat durf ik niet te zeggen. Zometeen ga ik uitspraken doen en dan, uh, dan, dan leeft hij wel of nee, leeft hij niet. Um, dat kan je nee, niet. Nee, nee, hij is uh, 25 november 2016 16, overleden ja. in Havana... Weet je wel waar ze sigaren van hebben? De Havana sigaren. Ja, de Havana sigaren. Die zijn ja. wel lekker trouwens. Ja? Oh, ik wist zelf niet dat jij rookt, die op. En, nee, maar ja. af en toe een sigaartje is wel lekker. Oké, okay, oké. Okay. Ja. In 1878, toen, toen kreeg Thomas Edison... dat was een Amerikaanse uitvinder en oprichter... van de General Electric Company. Die verkreeg toen een, een octrooi op de fonograaf. Dus uh, ja, toen was het zo van... Uh, je kon uiteindelijk je geluid opnemen en weer afspelen. afspelen. Ja. En het mooiste was de eerste fonografische opname die Edison zelf maakte. Dat was het Engelse kinderliedje Mary Had a Little Lamp. Dus ik, ik kan hem niet zingen. Maar its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamp was sure to go. Dus dat is een, een schattig liedje. En dat was de eerste op opname die hij ooit gemaakt heeft. Wel dus, uh... ja, mooi zo'n ding hè. Ja, zeker. Maar weet, die, die staan nu in het Zandvoortsmuseum. Of in, de, in het pop-up museum. Ja, dat ja, was een Zandvoorter. Hè? Die had al die, uh, al die apparaten ja, ter beschikking gesteld. Verzameld inderdaad. Misschien wilde hij zijn kamer eindelijk eens een keertje een nieuw vloertje... Ja. En, uh, even behangen, even ruimte maken. Dat is dan wel handig. Nou, hij schijnt er nog veel meer te hebben. Dus uh, ik denk dat het wel een hele grote klus wordt. Wat gaat er mee gebeuren als hij ooit... Uh, wil verhuizen of kleiner moet wonen? Dat uh, is toch best wel lastig. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Dat zijn wel toeters hoor, die dingen. Ja. Maar hij is echt in het klein, in het groot. En, en, ja, het is, is geweldig om te zien en ook de moeite waard. 36 jaar geleden, in 1986, heeft de Sovjet-Unie het meerruimtestation uh, gelanceerd. En het was het eerste permanent bewoonde ruimtestation in een baan om de aarde. En het bestond echt uit verschillende modules uh, die met elkaar waren uh, verbonden... En de eerste werd dus echt op 19 februari gelanceerd... en de laatste in 1996. Nou, volgens mij was dit bij een ruimstation... volgens mij heeft André Kuiper er ook al een tijdje gezeten. Dat, uh, of of dat, uh, dat het gekoppeld werd en zo. Het, het wordt wel vaak uh, uh, aangekaart in bepaalde films... die over de ruimte gaan. Dat ze eerst ja. daarheen gaan... en dat ze vanaf daar weer verder gaan of zo. Nee, dat is, uh, dat is uh, waar inderdaad. André Kuiper die, uh, heeft uh, in ieder geval daar rond uh, gezweefd. ja. Um, nou, ik heb nog een laatste berichtje. Ik denk dat we dat dan maar moeten stoppen. In 2019 was dat overlijden van Carl Lagerveld. In uh, Neuilly-sur-Seine. En uh, ja, hij is heel erg bekend, Carl uh, Lagerfeld, omdat hij. Uh, hij werkte eerst bij uh, Pierre Balmain. En daarna bij Valentine. En uh, hij heeft dan ook een bepaald dieet ontworpen: 3D-dieet. En daardoor was hij 40 kilo afgevallen. En dat, uh, dat, ik, ik heb gisteren over hem zitten lezen. Het was toch wel een heel. Uh, bijzondere man. Want hij had dus ook... Uh, uh, hij ontwierp zomercollecties, et cetera. Maar hij had ook uh, nog dat hij andere dingen deed. Dat hij ook een eigen... Uh, hoe noem je dat? Uitgeverij had gemaakt en zo. En hij heeft echt verschillende... dingen buiten... buiten het modemakers zelf gedaan. En hij uh, had ook... Uh, dat hij veel fotografeerde. En op een gegeven moment heeft hij alleen nog maar zijn eigen... de collecties dan Ze heeft hij allemaal zelf gefotografeerd. Dat vind ik toch wel bijzonder... Heel bijzonder. Dat is toch niet meneer met die zonnebril? Ja, ja, ja. Je, ziet, je ziet hem hier. Hè? Ja, hier, uh... ik zie hem. Ja, maar hij was 40 kilo afgevallen door een speciaal dineet met dieet binnen een jaar. Maar dat was dan wel dat je van die shakes moest nemen. En uh, die, dat dieet dat was dan uh, van eerst uh, zoveel uh, tijd shakes. En daarna dan twee shakes en dan één uh, lunch. En dat was het allemaal, dus, uh, ja. Iemand wil je aandacht, hoor je dat? Ja, ik hoor het. <laughs> ja, dus uh, dat we het nou, nou eens op moeten houden met het gauw hoor. Ja, we dat gaan gelijk de muziek, voor muziek we, we gaan gewoon aanzetten. We used to be able to dance on the table With nothing but stars in our eyes Where we'd make believe And with all of our dreams We would color outside of the lights Don't you ever So when all the millions and hang like the suits and the ties but that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive well, don't you feel like we're running in circles out of days turning to years now i'm standing on the edge of now or never and the skies the look muziek hoor je hier bij ZFM Zandvoort. Toebak leeft. En uh, Jolande, wij nemen altijd weer het lekkere nieuws door. Allemaal leuke nieuwtjes. Lekker snel. Op nee, deze vroege nee, ochtend. Nu nog niet hoor, want we gaan nu gaan we de verjaardagen doen. Oh. Dat, is, uh, dat is ons format. Ja. <laughs> en Goed. vandaag, dat is, uh, dat is wel leuk. Ik, uh, ja, ik kan er ook helemaal in verliezen als ik dan, uh, dit voorbereid. Vandaag is Smokey Robinson jarig. Ik weet en niet is of dat? je hem kent. Nee, nee. Nee? Maar ken je wel dat liedje van... Even uh, uh, kijken, van de clown. Ik had hem hier neergezet. Uh, Tears of a clown. Ken je die? Nee, nee, nee. nee. Niet? Nee, nee. Sorry, oh, wat jammer. Sorry, sorry. Nou ja, dus, uh, hij uh, is dus in 19 februari 1940 geboren. Hij leeft nog, hij wordt 82. Maar hij richtte, de eigen, de, hij richtte eerst een do-op groep op. En wat is nou een do groep? Dat is zo'n... Uh, Stijl die, uh, die altijd kenmerkende zingen, zin, uh, zinnen had. Van uh, Shoe up, Die wap wap. Je hebt op een gegeven moment ook een groep die heette... Sh show-a-daddy, daddy uh, show, show ready ready. En <laughs> je hebt een bepaalde groep die ook zo heette. En uh, het was gewoon heel grappig om te zien. En uh, uiteindelijk heeft Stevie Wonder... Die, uh, die, die was ontdekt door de Miracles. En dat is de groep dus die, uh, die, die Smoker Robinson heeft opge Opgericht. Ja. En uh, Steve Wonder heeft samen met zijn produ producer Hank Cosby de muziek van het nummer uh, Tears of a Clown geschreven. En Cosby produceerde de instrumental track recording. En Smokey Robinson, die, is dus, uh, die heeft Motown opgericht. Dus uh, je bedoelt dit? Tears of a Clown. Nee, Smokey Robinson. Ja? Het is gewoon hele relaxed muziek allemaal. Ja. En het leuke was ook, wat ik ook nog zag... Ja. Hij had ook een nummer dat B heette You Really Got a Hold On Me. En dat heeft hij dus uiteindelijk verkocht aan de Beatles. Dat ook en goed. En nou heb je misschien ook nog gehoord dat Michael Jackson... op een gegeven moment heel uh, heleboel nummers van de, van de Beatles hebben verkocht. Ja. En uh, dit, dit is trouwens Wilco Toebak, hoor. Die, uh, ik, ik, ik zal die op de achtergrond, uitzetten. hoor. Die zegt van... Uh, goed geregeld met de vervanging, zegt hij. Nou, dus, dat is fijn. Ja, <laughs> dus dat is toch wel fijn dat uh, de goedkeuring is. Maar ik zal wel het geluid uitzetten. Maar uh, uh, dus uh, dat nummer, dat, dat is nummer dat heet dus dan uh, uh, You Really Got a Hold on Me, en dat nummer dat is dus eerst door de Beatles uitgebracht en na de handen van de Michael Jackson ook nog eens een keer. Ah. Dus dat is toch wel bijzonder. Dus uh, vandaar dat ik eventjes, ik lijkt de popprofessor wel hè, die die af en toe ziet bij uh, de wereld draait door vroeger. Ja. dat hij dan helemaal gaat kijken waar een nummer ontstaan is en zo. Ja, dat doe je goed. Ja, dat is leuk. Dat, dat vinden de luisteraars ook leuk, denk ik zomaar. Ja. Ik ook trouwens. Daar leer ik ook weer wat van. Ja, zeker. Ja, ja. Maar jij bent natuurlijk zo jong. Dat is, want dat, dat hele nummer is uitgebracht van... Uh, uh, uh, nou, dan ben ik het weer even kwijt, hoor. Dat nummer uh, Tears of a Clown. Dat nummer dat is dus uitgebracht in 1969 al. Dus dat is, uh, nou, Toen was ik acht, hè. Dus dat was heel... Maar dit is wel een heel fijn nummer. Ik ben blij dat ik al die verschillende muziektijden heb meegemaakt. Wie er vandaag jarig is ook... Dit is Charles Eastman. En die, maar die, die leeft al niet meer. Maar die, die was in 1858 geboren. Hij overleed in 1939. Een medeoprichter van de Boy Seal Scouts Club of America. En dat was eigenlijk een soort voorloper... van de scouting voor boys. Want dat werd uiteindelijk door Powell, Lord Baden-Powell gedaan... Maar die Lord B. Powell had het dus eigenlijk afgekeken... omdat al die Indianen bij elkaar uh, uh, gezellig uh, allemaal leuke dingen deden in het bos... en leerden spoor zoeken en al die. Dus het dus, dus is wel logisch dat het van de Indianen afkomt. En die Charles Eastman, uh, ja, het was gewoon echt een uh, bijzondere man... die ook uh, auteur was en arts was en alles. En uh, eigenlijk had hij wel een naam, Maar uh, uiteindelijk is het gewoon Engels geworden gewoon voor het gemak. Dus... Yes. Die vandaag nog meerjarig is en die helaas twintig jaar geleden is vermoord. Pim Fortuyn. Nou, dat weet jij vast nog wel. Ja, dat weet ik ook nog wel. Dat oh, was ja. toch wel uh, een, een wond in de geschiedenis van politiek Nederland. Ja, vreselijk. Want uh, ja. Ja, daar is toch de democratie toch anders door geworden. Ja, en het is ook zo van... Het is gelukkig niet gebeurd, maar uh, door wat er de afgelopen twee jaar geweest is... al die bedreiging op internet en al die dingen meer... Mag het een uh, wonder heten dat, het, uh, dat hij nog de laatste is? Hè? Je had natuurlijk vlak uh, uh, Vince, Vincent... Nee, nee, nee, nee Theo. Th Theo van Gogh, ja. ja. Ik, ik onthoud zijn naam door uh, Vincent. Ja, inderdaad. Maar ja, Theo ik, van Gogh ja. is uh, vlak daarna vermoord. En uh, dat, uh, ja, dat soort dingen, dat geeft toch wel aan... dat uh, ze, uh, ze raken snaren bij mensen. En die worden heel agressief, maar... Soms is het gewoon hard om dingen te horen die uh, ergens misschien wel kloppen. Maar die kan je het niet mee eens zijn. Maar dan hoef je niet uh, te gaan schieten of wat dan ook. Wie vandaag ook jarig is, dat vond ik ook een heel bijzonder verhaal. Uh, hij is helaas overleden. Hij is van 1957, Falco. En die, die ken je vast wel. Want die had toen dat nummer, alles klaar, herkommessaar. En uh, ook uh, het nummer van Rock Me Amadeus. En dat is toen ooit geschreven door Bolland en Bolland. En dat is een enorme hit geworden. En die man, Falco, dit was natuurlijk een, uh, een hele... echt een popartiest in, in uh, Oostenrijk... die echt enorme goede muziek maakte. En hij had echt een popsterrenstatus. Maar het nare is dus wel dat hij dus uh, in... Uh, 1995, uh, in 1998 toen... Uh, is hij dus aangereden. Hij kwam met zijn terreinwagen... Uh, vanaf een terrein af. En toen is hij geramd door een bus. En hij was op slag dood. Maar ja, het bleek dus wel... dat hij dus in zijn uh, bloed... had hij echt uh, veel... Coca, cocaïne. Ja. En uh, veel THC. Dus uh, hij, het is gewoon zijn eigen schuld geweest... blijkbaar. Jeetje. Dus, uh, ja. nou, toen was hij dus vrij jong overleden. Hij is natuurlijk uh, maar 41 jaar oud geworden. Dan ben je dus zo'n enorme jongen. popster. Je hebt bereikt wat je wilde... En uh, ja, en dan ben je dood, weet je wel. De, de, nu, jaren na zijn dood... is Valko's Graf nog steeds een pelgrimsoord voor zijn fans. Ja. En vele leggen er bloemen neer. En uh, er is een glazen kistje aan de voet van, uh, van het graf. En uh, ja, hij ligt dus in, in Oostenrijk. Op de algemeen door Graaflaas uit Wiener, het Centraal Vriedhof. En uh, zijn kist werd daar het graf gedragen... door leden van de Weense Motorclub Outside, Outsider East Austria... Want die hadden toen de tijd in 1985 gefigureerd in de clip van Rock Me Amadeus. Dus, uh, maar hij is ook heel bekend geworden met het nummer uh, Genie. Dat ging over een meisje dat uh, dan vermist werd. En uh, hij was een zogenaamde kwade Genius die dat meisje dus heeft uh, vermoord eigenlijk. En, uh, Ik wil dat toen meer heen, wat wist u En dan hoor je iedere keer uh, Genie. Het is echt een heel treurig plaatje eigenlijk. Maar je ken je die ook niet? Valko ken ik wel. Ja? Daar heb ik wel van gehoord. Liedjes, uh, die, die, die ken ik niet. Maar dat gaan we zo meteen verandering brengen. Oké, okay. ga je er eentje op zoeken ja, voor me? die okay. heb ik al gedaan. Alles klaar, commissar, zeker? Nee, rok me. me. over Me, oké. Okay. Ja. En dat, dat is het leuke. Dus dat nummer is dus geschreven door Bolland en Bolland. Dat zijn dus twee Nederlandse muziekproducers... die zelf heel veel muziek gemaakt hebben. Ja, hij staat ook op Spotify trouwens op nummer 1 daar. Kijk. Dus in de, in, de, in, de rang, in de rang van zijn liedjes. Oh, wat ja. leuk. Leuk. En ik, ik weet er nog eentje, en die is wel ook heel leuk. Annie de Reuver. Annie is 99 geworden, uiteindelijk. Ze is in 1917, ze is 1916 overleden. Maar zij had echt van die liedjes van... Uh, zij heeft het nummer geregeld voor Kleine Jodeljongen... voor Manker Nelis vroeger. En uh, zij schreef ook het nummer Diep in mijn hart. En dat is echt een heel schattig nummer. Ik heb het uh, geplaatst op onze Facebookpagina. Dus moet je maar eens gaan luisteren. En uh, mijn moeder vond dat nummer altijd zo leuk. Mm -hmm. En ze heeft dus echt... Uh, uh, gefloreerd zeg maar in de jaren 40, uh, uh, ja, 30, 40, 50, 60. Hè? Want ze is dus van 1917. Maar ze was echt een hele leuke, mooie artiest. Dus uh, aanraden we gewoon, ga even luisteren op onze Facebookpagina's... naar de nummers. Toebak Leeft. Ja. Dat waren ze, Jolanda. Ja, ik vind dat ik wel heel veel gezegd heb nu. <laughs> Toch? En het is ook al bijna half en dan gaan we zand nieuws doen. Dus... We, mogen, uh, we stoppen met de verjaardagen en we gaan nu uh, ja, rugby aan uh, de ja. Laten horen aan jullie. Dat gaan we doen. In de Start staat, het was in Wien, waar hij wo er alles tat, Hij had de schoon en de natuur, toch alle frauen En iedere riep: "Er kan maar druk meer aan Hij was een superstar, hij was populair, hij was zo exaltiert, hij had fler. Hij was een hij en alles riep: "Er kan man aan War Wie no Plastic Money in den Mode Banken gegen ihn Woher die Schulden kamen War wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen Frauen liebten seinen Punk Er war ein Superstar Er war so populär Er war zu exaltiert Genau das war sein Flair Er war ein Virtuose War ein Rocky Idol Und alle so oft noch Kappen, rock me Falco. En hij zou vandaag jarig geweest zijn. En daarom draaiden we dit plaatje ook. En we gaan op naar het Zandvoorts da -da -da -da -da -da -da. Geen jingeltje, maar, ja. maar dat maakt niet uit. Dat kon we beginnen met een soundtrack van een Zandvoort nummertje. Van We gaan naar Zandvoort <laughs> aan de zee. Maar er zijn, vorige week had NOS Nieuwsuur. En het platform voor onderzoeksjournalist Follow the Money. Die heeft dus bericht dat er uh, in ruim vijftig Nederlandse gemeenten... dat daar uh, Chinese beveiligingscamera's hangen. Oeh, ja. En Zandvoort uh, nou, uh, lijkt er niet wakker van te liggen. En, uh, het, het gaat dus in Zandvoort om vijf stuks die zich allemaal op vaste plekken binnen het uitgaansgebied bevinden. De camera's hangen er in het kader van de cameraverordening... die in 2015 met als doel een veilig uitgaansgebied... unaniem door de gemeenteraad uh, werd vastgesteld... Ja. En uh, ja, het gaat niet in over het gebruik. Maar de beelden, die worden dus niet standaard live bekeken. Maar uitsluitend bij dreigende de in de incidenten of grote evenementen worden ze gebruikt. En terugkijken vindt alleen plaats na incidenten dus. En uh, ze worden na 28 dagen automatisch gewist. En, in en China. ze zijn niet verbonden met het internet. Dus dat, is dan, uh, dat geeft dan ook wel veilig gevoel, toch? Ja, nee, inderdaad. Maar ja, is, uh, dat is de grote vraag. Zijn de, uh, zijn de computers... Uh, Oké, okay, niet verbonden met internet, maar kunnen wij de beelden in die 28 uh, dagen misschien dan wel ergens vandaan getrokken worden? Je weet het niet, hè? Het is wel een beetje spannend. Ja, <laughs> worden we gevolgd door China? <laughs> ja, ja dat is ook wel een heel belangrijk antwoord. Nou ja, misschien met de Grand Prix een beetje. Ja, de de ja oh. ik, ik, ik, uh, ik denk dat het wel belangrijk is, toch? Ja. Die uh, camera's. Maar ja, wie zijn er, uh, Oh nee, ik zit nog op die pagina van wie zijn er jarig. Maar ik zie dat Katja Schuurman ook jarig was vandaag. Maar die, oh. die was me niet opgevallen. Maar oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Ik, doe de, ja, gefeliciteerd, Katja. Ik doe de pagina weg, want ik word er alleen maar door afgeleid, natuurlijk. Inderdaad, wat een waarde bij Zandvoort Nieuws, Jolanda. Ja, Zeker, uh, een weet beetje het? bij de les blijven. <laughs> zeker. Nou. Ja, ik heb, ook een, ik heb ook iets gevonden. Want uh, ja, na de hele coronapiek... en um, het afzeggen van Zandvoort Lacht... in het, um, in het Amsterdam Beach Hotel... Uh, gaat het eindelijk weer plaatsvinden. En dit keer op 27 februari. En uh, kaartjes kosten 10 euro. En Zandvoort Lacht is een, um, is een, uh, ja, is een comedy show. Een open mic. Met, uh, met allemaal, uh, ja, allemaal comedianten. En... Uh, ik vind het hartstikke leuk. Het is stand-up comedian. En er komen allemaal weer leuke namen. En uh, kaartjes kunnen jullie uh, reserveren. In ieder geval kunnen jullie dat vinden op de Facebookpagina... van Amsterdam Beach Hotel. En daar staat alle informatie om uh, kaartjes te kunnen reserveren. Dus dat, uh, dat uh, zou ik zeker doen. Want het is zeker de moeite waard. En uh, dit, uh, ja, dit evenement verdient uh, zeker weer een kans van slagen. Want na deze raden... Corona periode zijn we toch wel een beetje, ja, hebben we toch wel weer zin om te lachen, toch Jolande? Zeker weten, zeker weten. Nou, dat doen we sowieso wel, hoor, want we hebben af en toe ja. al uh, uh, zeker uh, tijdens het radiomaken hebben we ook altijd wel veel lol en al die gekke berichten. Maar uh, ik heb hier een bericht. En dat vind ik dan weer anders. Van uh, op 15 februari zijn de sloopwerkzaamheden gestart van de oude accommodatie van Sandvoss Sportscombinatie 2004. Die zijn dus gestart en het klophuis wordt gesloopt om plaats te maken voor een tennis, handbal en voetbalveld. Een zogenaamd multicourt. En de sloop betekent dus dat, uh, dat uh, ZSS 04 zal dus, uh, de accommodatie verlaten. En het wordt een afdeling, afdeling van SV Zandvoort, Sportvereniging Zandvoort. Waardoor deze club een omnisportvereniging wordt. Dus als het maar geen omicronvereniging wordt, hè? Laten we. Ja, de eerste stap is uh, gedaan om het verder te ontwikkelen. En de gemeente wil net als de sportvereniging op het veld en de sportraad Zandvoort, die wil dit ook. En ze willen dat het sportpark multifunctioneel is. En uh, het wordt betaald met geld uit het corona-herstelfonds... van de gemeente Zandvoort. Nou, de gemeente heeft natuurlijk ook uh, uh, toen de tijd... Al een douceurtje gehad door het uh, verkoop van Eneco-aandelen. En daar een gedeelte van dat geld is... in het corona-herstelfonds geplaatst. Uh, de grond wordt in Erfborg uitgegeven aan golfbaan de Dunes. En zo kan de golfbaan worden aangepast. En Op een deel van de Dunes wordt ook een tennishal gebouwd. Het verbaast mij, want er was natuurlijk best wel een grote tennishal... bij uh, Sunpark Zandvoort hè, aan, ja. de, aan de boulevard. En uh, ik denk, wat gaat daarmee gebeuren? Want ik had het idee dat het toch wel een beetje lucratief was voor, uh, voor Sunparks. Dat er in ieder geval geen tennis werd daar. Want uh, die hal staat nu grotendeels leeg. Want wat gaan ze daar dan mee doen met die ruimte? Wat gaan ze daarmee stoppen? Dan moeten we toch eens achteraan. We zullen er een paar reporters op afsturen. Die hebben we genoeg. En als je het eentje wil worden, dat kan zfmzandvoort.nl. Daar kun je vrijwilliger worden. Zo is dat. Er is ook nog een cultuurnota vastgesteld door de gemeenteraad. Wat goed. Op 15 februari. En uh, er is een uitgebreid participatieproject geweest hè, afgelopen jaar. En ja. in de cultuurnota beschrijft de gemeente... Hoe ze in de komende jaren wil gaan bijdragen aan kunst en cultuur in Zandvoort. Want dit is uiteraard onmisbaar in ons dorp. En dat we, dit gaat dan onze badplaats een nog aantrekkelijkere plek maken. Voor niet alleen de inwoners, maar ook voor onze bezoekers. En je kunt de cultuurnota sowieso zien als je naar www.zandvoort.nl gaat. En dan ga je gewoon naar dat nieuws. En dan zie je dus uh, onderaan de blokken de cultuurnota. En als je daarin gaat, heb je gelijk een link om door te klikken naar de cultuurnota. Dat is natuurlijk... Uh, Best wel een, een aardig uh, ding. Wat 24 pagina's, dus. Uh als je, als je zin en tijd hebt, moet je dat gewoon even rustig doorlezen. Ja, en dat is zeker de moeite waard. Want er gaat wel weer hoop gebeuren hoor, in Zandvoort. En, uh, Heb jij wel ja, doorgelezen de cultuurnota? Uh, een beetje wel. Dus, oh, wat goed. Uh, ja, het is wel belangrijk hoor. Ja. En uh, de cultuurnota is, is gewoon superbelangrijk in Zandvoort. Want er gebeurt, we hebben gewoon veel kunst en cultuur. En er valt zoveel onder kunst en cultuur. En dat, dat uh, is belangrijk dat het ondersteund wordt. Vooral door onze ge culturele gemeenten. Ja, mag ik nog één ding vertellen? Want dat vind ik wel leuk. De key values Tuurlijk. van Zandvoort. Die zijn lullen en toch poetsen. Want in Zandvoort gaat aan de slag. Maar ze lullen er ook graag over. Dat staat er gewoon in. hè? <güls> Samenhang. De zee dient op en neer. Maar gaat nergens heen. Toch helpt een richting kiezen. Om echt verder te komen. En niet mee te drijven met de tuin. En er is nog geen levende brouwerij. er is altijd wat te beleven. Hard op de tong. Ja. Nou, Dat, dat heeft toch ook met het lullen en toch poetsen te maken. En contrastrijk. Dat Zandvoort vol tegenstellingen zit. En sportief. Dat zijn dus de key values uh, van Zandvoort. Dus, uh, en uh, ga gerust even dat artikel lezen. Ik moet uh, even kijken of ik het anders gewoon uh, erin kan zetten. Dus, leuk. Ja, heel leuk. Ja, Zandvoort is toch belangrijk. Hè? Ik bedoel, we moeten het zeker uh, zorgen dat alles uh, gaat zoals we graag willen. Nee, zeker weten. Kijk. Um. Even een vraag. Hè? Hou je van hazes? Mm. nee. Als ik gedronken heb. Als je gedronken hebt. <laughs> In de kroeg vind ik het leuk. Als je als laatste tietje, als laatste liedje. dat je dan net de tijd de hoogste tijd hoort. En, uh, en uh, ja, het is, ja, dat zijn van die meesingers. Maar ik, ik ga niet naar een concert. En ik vind het ook afgrijzelijk hoe die uh, kinderen van hem continu uh, uh, hun vader misbruiken om overal binnen te komen en zo. Dat, uh, ja. Ik heb daar een beetje nou ja, een eigen gevoel bij. Deze, ik, ja. deze persoon heeft Hazels misschien ook wel een klein beetje misbruikt... maar hij heeft er wel een liedje over geschreven. Oeh. Zullen we naar luisteren? Ja, is goed. Draai nog maar een liedje van Hazels... omdat ik dag en nacht alleen naar je denk...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 van de hazen voor ik hier betrek hey, hey, hey. Ik Weet dat het moeilijk is als ik je mis, schat. Kom niet mee thuis vannacht, dus neem in de stad En ik draai nog maar een liedje van de hazen Als ik aan je denk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 my model, oh. all in all out without sorrow i cared for only my reflection oh i thought i was in control no lost weight oh more than a lot oh but it never ever gave me any satisfaction oh if i could speak to the young stupid me i would tell her she's to love. Nobody's hey. Davina Michelle, hoor je hier, nobody is perfect. Als ik het allemaal weer goed zeg, want alles gaat weer mis. Het maakt allemaal niet uit. We waren gewoon lekker even aan het kletsen... en dan vergeet je dat de muziek alweer afgelopen is. En dat hoort natuurlijk niet op de radio. En uh, ja, Jolande, jij kwam een berichtje tegen. Ja, ik kwam een berichtje. Van een paar jaar geleden, door, maar het is wel een oud berichtje, maar wel grappig. Ja. Er was een Amerikaanse toerist die had er alles voor over... om de perfecte vakantiefoto aan de zuidkust van IJsland te nemen... En ze zag een ijsbergje op het strand liggen. En ze zag haar kant schoon en ze poseerde. Want het leek een beetje op een troon. En ja. Uh, nou ja, haar zoon rot, die pakt de camera. Ze zet zich neer met één perfecte foto als resultaat. Maar toen ging het mis. Terwijl oh. haar zo'n lachend die foto's bleef nemen. En dan een grote golf, de drijvende ijsberg, mee de zee in. De ijsberg begon te wachten door mijn gewicht. En die golf was het enige wat het nog nodig had om te vertrekken... En ze voelde dat ze er af ging vallen. Maar ze deed alles aan om niet in het water te vallen. Het nou ja, gevolg was dus dat de vrouw zo ver werd meegesleurd... op haar koude troon... dat een lokale kustwacht haar te hulp moest schieten. En haar zoon die stuurde lachend echt een berichtje naar zijn eigen dochter... van onze ijskoninging. Verloor haar koninkrijk toen ze het drijvend ging ontdekken. <laughs> <laughs> maar ja, de, die Catherine die, uh, aarzelde geen moment maar. postte het op Twitter. En dus het helaas verhaal was toen al 170.000 keer geliked. Ja, nou, dan hebben we het over 2019, hè? Dus, maar ja, het is ook wel weer, een, uh, wel weer duidelijk dat dit, uh, dit... Dit staat trouwens op Twitter en zij heet I don't think so. I, met, zonder zonder appenstof. Dus dan kan je het eventueel nog zien. Maar uh, ja, het was echt waanzinnig. En dat zij dan... Uh, ook bang is om in het water te vallen. Ja, het water is natuurlijk heel koud daar. En dan uh, kan je natuurlijk wel bevangen raken. Maar ik door denk koud. de Bill ook. Huh? Ik denk de Bill ook op je uh, ja. schots. Ja, zeker. Misschien heeft ze er wel een gaatje in gemaakt, uiteindelijk. Dus uh, ja. Nou ja. Het, is, uh, het was een bijzonder bericht, in ieder geval. Ja. We hebben het ook op onze Facebookpagina geplaatst. Nou, dat moeten oh, mensen zeker eventjes terugkijken. Uh, Weet je, ik kwam ook nog een berichtje tegen. Het is wel lokaal trouwens, Jolande. Ja? We hebben het net het nieuws wel voorbij gehad. Maar on, wist je dat onze wethouder Van Haafden van pizza houdt? Oh ja, nou ja, zo ziet hij er wel naar uit. Want... <laughs> maar uh, meneer Van Haafden is uh, met zijn team van D66... afgelopen week uh, bij uh, woensdag bij uh, Plus.Zand wordt geweest bij het jongerenwerk... om gezellig een pizzaatje te eten bij... Uh, ja, bij, bij het jeugdhonk. En om even te kijken hoe het daar gaat. En natuurlijk ook om campagne te voeren. Want dat uh, gebeurt in deze verkiezingsstijl. Ja, dat is wel heel even stiekem. Hè, zo. Ja, dat is een beetje slinkse uh, campagne. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, ik had nog een verhaal, maar dat doen we wel naar het volgende nummer. Ja, gaan we naar het ja. volgende nummer? ja Gaan we doen. Um, en wat dat nummer gaat worden, dat had ik klaarstaan. Momentje. Ja, altijd klaarstaan, hè? Ja, altijd alles klaarstaan. En dat was...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 to be the last but it probably won't op de Zandvoortse Radio. Altijd goed, Etje. Ja, toch? Ik hou van hem. Maar dit is, dit is het ook typisch een van de gevalletjes. Ik weet niet of jij gitaar speelt. Ik niet. Nee? Nee. En jij, Isabel, van jij gitaar? Het is echt de binnenkomer, hè? Als jij gewoon een beetje muziek speelt. Al, al is dat alleen maar House of New Orleans. Je bent altijd een gevierde gast bij kampvuren en zo. En dat is een... een Noem je dat? Een magneet voor uh, degene die je misschien leuk vinden, vindt. Het oh, is altijd leuk. Dus uh, ik kan het je aanbevelen om het wel te gaan doen. Want Ed Sheeran die heeft, ook, hij heeft niet de looks... maar door uh, zijn muziek heeft hij uh, toegang tot iedereen. <laughs> hij speelt ook in alle films. Hè? Had je hem gezien in Yesterday over de Beatles? Uh, ja, daar heb ik nog gezien ja, En andere films, overal waar hij een rolletje in kan doen. Hij heeft ook fiet... pakt een filmpje gedaan met die oh, ene... Uh, dat rode jochie wat uh, toen in Harry Potter speelde, weet je wel? Want die lijken, ze lijken gewoon best wel veel op elkaar. Oh, ja, ja. En die heeft weet... ze samen in een clip geze gezeten, of zo. heel grappig was dat. <laughs> dus, uh, nou, ik heb nog een, een schokkend bericht. Ja, uh, heel schokkend dus op deze. Niet geschikt vroege vroege voor jonge <laughs> Niet geschikt voor jonge kinderen. Maar er was een, uh, een Twentenaar en die uh, had op Valentijnsdag had hij echt heel wilde plannen. Maar de brandweer moest er aan te pas komen oh, op die jee. dag. Want hij had dus een, een penisring had hij gebruikt. Oh. En hij had het wel leuk en dan wilde hij dan gezellige ha, seksuele spanning, lalala. Maar ja, het ging dus helemaal fout. Want hij was gewoon veel te strak. Dus uh, ja, dat, ja dat, dat was gewoon echt niet meer te doen. Dus hij is naar het ziekenhuis gegaan. Ook het ziekenhuis kon de man niet bevrijden van dit attribuut. Uiteindelijk lukte, moest de brandweer eraan te pas komen om de ring te verwijderen met een dremel. Ik weet niet precies wat een dremel is... maar uh, het is een speciaal uh, dingetje om het eruit te halen. Maar ja, de ongelukkige man komt waarschijnlijk... zonder blijvende schade vanaf. Ja. Behalve dan de emotionele schade natuurlijk. Hè? Want hij wordt natuurlijk aan alle kanten verschrikkelijk uitgelachen. Maar zo'n dremel, dat is zo'n apparaatje... met zo'n zo zo staafje eraan. Een soort een schuurpapiertje, om het zo maar. te zeggen. Oh ja, ja ik dat, zie hier al. Mm, multifunctioneel. Ja, dat inderdaad. Dat is een dremel. Dus als je dus zo'n kokring koopt... koop dan een dremel ja. erbij. Dan kan je in ieder geval zorgen ja. dat... Slijper. spanning te hoog wordt. Dat je, is dat een slijper. Die, een slijpertje Ja is dat. <laughs> ja, nou ja. Wat een verhaal ook dit, hè. Nou, ik moet het altijd wel heel erg om lachen. Dus... Uh, ja, had jij nog een leuke? Uh, nee, ik verhaal? ben er wel een beetje klaar met ja, alle, alle nee, verhalen. Ik, heb nog wel een, ik weet niet of jij uh, bijzonder iets waar we het nog over moesten ja, hebben. Dat is heel belangrijk, want ja. NL Doet komt er weer aan. Juist, precies. En uh, ik heb al aangemeld. Ik ga naar Amsterdam, maar ik zal eens kijken of, uh, of er wat er in Zandvoort te doen is voor NL Doet. We kijken gewoon uh, gelijk mee. En ik weet zeker dat Pluspunt wel dingen doet. Dan kan je natuurlijk. Uh, ze hebben op de Hermans weg vragen ze mensen om uh, het terras en het balkon klaar te maken. Twee van de acht zijn beschikbaar, dus er wordt al, uh, de, de, daar wordt al voor aangemeld. En je ziet ook onderhoud Clubhuis en Bos op de Duinlisweg in Overveen. En ik weet niet waar, wat dat precies is. Het is uh, Duinlusweg. De stichting Camerons, de Duinzwervers, zijn dat. Dus dat is in de buurt. Maar wat hebben ze nog meer in Want Dat vind ik wel vreemd. Nee, ik zie dus eigenlijk voor Zandvoort zie ik nog maar één ding staan. En dat vind ik wel heel jammer. Er is wel een gemiste kans. Wij moeten volgend jaar gewoon vragen of mensen willen helpen uh, in dat weekend. om uh, hier in dit, in dit pand. Want ik zie toch hier en daar dat er alweer wat moet gaan gebeuren. We moeten kijken of we met Enl doet. misschien uh, wat vrijwilligers kunnen vinden. om uh, bij ons wat Kijk, te gaan doen. Dat is nou een goed idee. Hè? Dat is nou een goed idee. Nou, stuur ja. een mailtje en dan komt het helemaal goed. Ja. denk ik zomaar. Ja, maar ik vind het wel heel leuk. En uh, ik ga dus in Amsterdam. Ik ga naar het Sarvati-huis. Ja. En dat het leuke is in dat Sarvati-huis, heeft al. dus. Uh, ken je dat? Ramses Shaffi heeft daar gezeten. Juist, precies. Ja. En het leuke is namelijk, nou, ook alder liefste. Ken je die? Die hebben dus ja. Ramses Shaffi samen hebben ze uh, vijfere of laat me hebben ze samen een, uh, uh, een, een, een nummer van gemaakt. Ook met Liefde Listen nog bij. Met de ja. drieën. hè? Dat weet ik nog wel. Ja, en dat is gewoon een heel mooi nummer en. Uh, al de liefste treedt daar dus altijd op en het leuke is, dan ga je daar dus heen en dan word je echt met alle egards ontvangen als vrijwilliger. Ja, zo hoop je natuurlijk binnen te, te harken als echte vrijwilliger. Dat snap ik wel. En uh, dan moet je even iemand halen van de kamer en dan moet je daarnaast zitten tijdens het concert en uh, even helpen met drinken of eten. En daarna ik ze weer terug en daarna is er een uh, afterparty. Dat je nog een drankje krijgt, een bitterballetje... en gewoon gezellig. En nou, dat is dan, dat is dan de actie. Nou, die vind ik heerlijk. Dan hoef ik niet te schilderen en uh, allerlei moeilijke dingen te doen. Maar het is gewoon heel relaxed. Dus ik kan, uh, ik kan het aanbevelen. Ga kijken bij En uh, dan Doet. Want er is in Haarlem is er ook al van alles te doen, denk ik. Ja. En uh, het is altijd wel leuk om gewoon. Uh, want je wordt echt, uh, je wordt echt met, met, met echt heel, uh, heel veel enthousiasme ontvangen. Ze hebben iets in de, ook in de speeltuin de Papegaai. En uh, het Habrakenhof. Het Bloemenhof. Dat zijn allemaal leuke dingen om te doen. En uh, het Sterrenbos in Haarlem. Nou, genoeg ja, allemaal te tuin doen. Ja, er is genoeg te doen. Ga eens even kijken. En doe gewoon eens wat. NL doet, zouden we zeggen. En dat doet.nl ja. Jolanda, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma ja. van deze week. En volgende week hopen we gewoon dat Mark er wel is. Ja, en, dat hoop ik ook. Um, ik vond het in ieder geval leuk om even in te vallen. Ja. Goedemorgen, Stans, het begint ietsje later. Want uh, zo meteen uh, ja, is de is de massenstart van... Uh, van de Olympische Spelen natuurlijk. En uh, ze geven de kans om die finale in Nederland even te bekijken. Want uh, ja, Nederland staat in de finale. dus Hartstikke helemaal goed. Leuk. En ja, wij is sluiten is af, uh, Jolande. Ze gaan uh, ja, nu starten. Oh, gaan, gaan nu starten. Dus we gaan lekker kijken. En wij sluiten af. Holland, hup. Hup, Holland, hup. Inderdaad. En wij sluiten af met allerliefste Ramses Shafi en Lisbeth List. Oh, wat leuk. Misschien bij de heer onderuit...